uur. Het los Journaal door Megens. De Europese Commissie is somber over de economische groei in de Europese Unie. Het voorzichtige herstel van de afgelopen jaren is tot stilstand gekomen. Daarom heeft de Commissie de verwachtingen bijgesteld. Volgend jaar zal de economie met ongeveer een half procent groeien. Dit voorjaar werd nog een groei van 1,8 procent voorspeld. Eurocommissaris Reen waarschuwt dat een nieuwe recessie dreigt. Deze forecast is in fact the last wake-up call. The recovery in the European Union has now come to a standstill and there is a risk of a new recession. De werkloosheid in de EU zal naar verwachting niet dalen, blijft volgend jaar 9,5%. De rente op Italiaanse staatsobligaties blijft onverminderd hoog. Ook vanochtend staat de rente op 10-jarige leningen ruim boven de 7%, procent. dat wordt als onhoudbaar beschouwd. Ook in Spanje schiet de rente op obligaties omhoog. Daar is hij opgelopen tot bijna 6 procent. Dat is het hoogste niveau sinds augustus... toen de Europese Centrale Bank de rente door steun aankopen omlaag bracht. De escalerende schuldproblemen in Zuid-Europa... veroorzaken onrust en onzekerheid op de beurzen. De Europese beurzen openden ook vandaag lager... maar inmiddels staan er kleine plusjes op de borden. De politie heeft vannacht gezocht naar de inzittende van een auto die een ongeluk had gehad. De auto hing op de A9 bij Zwanenburg over de vangrail. Wat er is gebeurd is nog onduidelijk. De politie ging onder meer met een helikopter op zoek naar de inzittende. In Zwanenburg is een gewonde Amsterdammer van 25 aangehouden. De politie. Hij was gewond en hij gaf als reden voor die verwondingen aan... dat hij zojuist met een scooter ergens was gevallen. Maar dit verhaal ja, dat geloofden we eigenlijk niet ook... omdat er geen scooter in de buurt was ergens. Dus hij is aangehouden als een van de uh, verdachten... die uh, in de auto zou hebben gezeten. De politie onderzoekt onder meer of de auto is gestolen. In Zuid-Afrika heeft het regerende ANC... zijn jeugdleider Julius Malema voor vijf jaar geschorst. Hij wordt beschuldigd van het zaaien van tweespalt.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 Een analist verwacht dat voorraden eind deze maand opraken en nieuwe schijven schaars worden. Met prijsstijgingen van 10 tot 60 procent als gevolg. De beperktere beschikbaarheid van harde schijven kan komend jaar ook leiden tot lagere pc verkopen. Het weer is nog op veel plaatsen mist, vooral in het noorden en oosten. In de loop van de dag lost de mist op, dan breekt op veel plaatsen de zon door. Alleen in het noorden blijft het bewolkt. Het wordt vandaag 10 tot 14 graden. ANB Verkeersinformatie. In de provincies Noord-Holland, Flevoland en Limburg komt plaatselijk nog dichte mist voor. De ochtendspits is nu bijna voorbij. Nog een paar korte files op de A22, Beverweek, Beverwijk richting Velsen. Voor de Velsertunnel tunnel 2 kilometer door werkzaamheden is maar één rijstrook open. En de A27, Breda richting Utrecht tussen Knoopend Everdingen en Nieuwegein 3 kilometer. Er zijn regels voor eerlijk en veilig werken die voor iedereen gelden.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 Vara, radio 1. De gids.fm. Het Felix Burders. Goedemorgen, ik noem een paar steekwoorden: Bermmonumenten, 14 letters, wereldontvangen, zijn er 15, taalontwikkeling, 16 letters. Het zijn flink wat punten als ik een van deze woorden zou kunnen leggen op Word Vooral met dubbele en driedubbele woordwaardes. En dan weten honderdduizenden van u waar ik het over heb, namelijk de hype van het jaar. Het woordspelletje Wordviewed op je mobiele telefoon. Maar heeft iemand ooit uitgezocht of dit woordspel goed of slecht is voor je taalontwikkeling? Nou, Menno Bentveld wel. En hij komt er zo over vertellen. Bermmonumenten. Je ziet ze steeds vaker. Zo'n zo treurig stemmend bloemstukje voor een stenen of houten monumentje in de berm. Sociaal geograaf Mirjam Klaassen deed er onderzoek naar. Wat betekenen deze publieke plaatsen voor rouw precies voor mensen? En wilt u horen hoe de Pakistanse proband Biggaret Brigade klinkt? Dan kunt u naar YouTube natuurlijk, maar u kunt ook gewoon naar de wereldontvanger luisteren. Hier weet er meer van. En kunt u het surfen niet laten? Surf naar degids.fm Oost-Europeanen werken in ons land, rijden daarvoor rond in busjes, maar ze betalen geen wegenbelasting. En dat kan niet, zegt cda kamerlid Pieter Omtzigt. Hij wil dat ze gewoon mee gaan betalen en hij zal dat vandaag in de Tweede Kamer ook duidelijk maken. Meneer Omtzigt, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Meurens. U stelt in feite dat alle Europeanen die langer in Nederland rondrijden vanwege hun werk mee gaan betalen. Is dat nog niet geregeld dan, bij wet? Ja, dat is per wet wel geregeld, maar wordt niet uitgevoerd. Je bent in Nederland belastingplichtig met je auto als je hier uh, werkt en voor langere tijd verblijft. Um, en um, dan moet je dus met een Nederlandse kenteken rijden of je moet een, uh, je auto hier melden. Maar dat is niet goed geregeld. Het Wat is dan niet... voor langere tijd, meneer Omtzigt? Nou, Ook dat is niet helemaal duidelijk in de wet, maar ik ga ervan uit dat het in ieder geval een paar maanden betreft. Um, het is natuurlijk nooit de bedoeling om mensen die twee weken op vakantie komen of, of twee dagen komen werken, um, belasting te laten betalen. Maar als u voor langere tijd komt werken, dan wel. En in de praktijk komt het dus vooral neer op Oost-Europeanen die hier klussen? Um, het komt op twee groepen neer. Het komt neer op Oost-Europeanen die hier klussen. En in de grensregio's zijn er, ik woon zelf in Enschede, veel mensen die een auto op een Duits kenteken zetten. En dat officieel ook niet mogen, want op die manier ontloop je de Nederlandse autobelastingen. Die werken niet in Duitsland, bedoelt u? Nee, die werken ook niet. Als ze in Duitsland werken, dan mag het. En dan is uh, het ook prima. Maar als ze niet in Duitsland werken, dan mag dat niet. Nee. Is de wegenbelasting in Duitsland goedkoper dan? Heel veel goedkoper. En dus, het gaat u om een gelijke monniken gelijke kappen? Ja. En om het spekken van de staatskast? Ja, om ervoor te zorgen dat iedereen uiteindelijk iets lager autobelasting betaalt um, uh, wanneer we allemaal betalen. Dus dat het niet alleen terecht komt op de mensen die hier netjes in belasting betalen, maar dat iedereen die volgens het moet betalen, betaalt. Dan kan de algemene belasting iets naar beneden. Hoeveel geld zou het opleveren? Ik gok dat dat in de tientallen miljoenen loopt. Uh, op dit moment zijn er slechts duizend buitenlandse auto's in Nederland aangemeld. Nou, ik weet niet of u wel eens op de weg rondrijdt, maar ik, zie, ik heb ze dan alle duizend al een keer gezien, denk ik. Duizend van die auto's? Ik heb ze niet gezien hoor, eerlijk gezegd. Nou, als u naar de kentekens kijkt... en ik kijk vooral in de grensregio... Dan ja, dan weet ik natuurlijk niet of ze hier een lange tijd rondrijden. Uh, dat weet u niet. Um, in Enschede kan ik u vertellen dat een heleboel van die auto's daar al heel, heel lang rondrijden. Die staan namelijk elke dag geparkeerd. Um, maar in, uh, in het westen, um, als het busjes zijn en uh, je bent hier aan het werk... Ja, dan hoort daar die belasting bij en dan moet die gegeven worden. Althans, als die meer dan... Meer dan een maand of twee hier werkt. Juist. Maar er zit ook nog een tweede probleem. Omdat de Belastingdienst helemaal geen makkelijke procedure heeft. om hier aan te melden en af te melden. En ook dat vind ik dat het gewoon goed geregeld moet worden. We gewoon bij zelf... de grenzenkantoortje, hubs, vignet, klaar. Nou, het liefst op internet zou ik zo zeggen. Nog sneller. Ja, tuurlijk. Nu staat bedoel, de PVV altijd. Ik al ja, geeft ook, even, ook nog even in het Engels erbij. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat niet iedereen hier komt onmiddellijk Melk Nederlands uh, voor je te De PVV geeft u gelijk. De VVD wil ook wel. Maar die partij twijfelt op het haalbaar is. En dat is natuurlijk ook een feit. Hè? Want na twee maanden ga je gewoon een busje lenen voor een week. En dan kom je weer terug met hetzelfde busje. Voor de volgende twee maanden. Nou, dat hebben gehad met de zorgverzekering. Vanaf 2006 uh, valt iedereen die in Nederland werkt onder de zorgverzekering. En ik heb twee jaar lang kamervragen moeten stellen en met zorgverzekeraars moeten praten voordat er een zorgverzekeraar was die een speciale polis had voor Polen, waar ze zeg maar gewoon uh, erin konden en er ook wel makkelijk uit konden op het moment dat ze Nederland verlaten. En toen dat geregeld was, sinds dat geregeld is... zitten bijna alle Polen die via normaal uitzendbureau komen... hier in de zorgverzekering. En als er wat gebeurt, dan worden ze gewoon... ook door die zorgverzekeraar worden de, um, de kosten van het ziekenhuis betaald. Zo gaat het hier in Nederland hebben we wetten. Dan heeft iedereen zich gaat te houden, maar je moet het wel een beetje makkelijk maken. U weet net als ik dat de situatie van bijvoorbeeld Poolse werkers in ons land soms schrijnend is. Ja. En ondertussen hebben we ze volgens menige econoom hard nodig. U jaagt ze zo niet van de weg weg? Nou, die schijnende situatie met die totale kogelbasen en gebrek aan elke rechten, dat moet totaal op een andere manier aangepakt worden. Maar er is hier ook een hele grote groep polen die je gewoon op een normale manier werkt. En wat ik zeg, die gewoon een zorgverzekering afsluit, die dingen hier gewoon normaal doet. En die zullen ook gewoon hun belasting betalen als wij dat maar gemakkelijk genoeg maken. En gaan controleren. Dus die beide dingen gaan doen, want er is nul no controle. Maar als je nul no controle op Nederlanders zet, dan gaat het ook niet goed... met de belastingbaraal, kan ik u vertellen. Um, en uh, die schrijnende situaties, die moeten uh, op een totaal andere manier... aangepakt worden. En daar zijn ook nog wel eens wat Nederlandse koppelbasis... bij betrokken. Ik ben benieuwd hoe dit afloopt. En nu des te meer. Hartelijk dank, Pieter Omtzigt van het CDA. Graag gedaan. bekende muziek. Dat is Radio Nieuws licht muziek. En dat betekent Menom Bentveld in de studio. Goedemorgen, Menom. Goedemorgen, Felix. Hier gaat het hebben over de wetenschap en over word... Nou, Ja, zeker. Ja, word feud kent natuurlijk nou, inmiddels toch wel iedereen, volgens mij. Het Scrabblespel voor op de smartphones, alle bekend. Een waanzinnig populair. Feesten en partijen op, op, op, in kantoren. Iedereen is aan de word feud, Totale verslaving. Ook bekend uh, het gedoe over welk woord mag nou wel en welk woord mag nou niet. Sommig, soms komen er woorden doorheen die, die, die, die totaal onbekend zijn, die dan plots blijken te kloppen. Er mag heel veel gelegd worden, heb ik de indruk. Er mag heel veel gelegd worden. En andere woorden die wel bestaan, die komen er dan soms niet door. Nou, uh, dat deed me, denk ik ja, een prachtig fragment van Van Kooten en de Bie, uh, waarin Cor van der Laak en vrouw Kok en zoon Ab aan het uh, skrebbelen zijn, ouderwets aan het skrebbelen, en daar ook gedoe over krijgen. Nu gaat dat via de chat, he, maak je elkaar uit voor rotvis, van hé, hey, dat kan het woord wel of niet, en toen gebeurde dat gewoon aan de eettafel. Cor legt een woord, en Kok trekt dat in twijfel, en daarna barst Cor los. Want wat legt papa Cor? Ideen. Nee, niet ideeën, ideeën. Dat is toch met een j in het midden, ideeën? Nee, Popje, ideeën is niet met een j, ideeën is met drie e's waarvan op de laatste e een trema staat. Maar die kan ik niet leggen, die trema, want die zit er niet bij bij de scheppel. We zullen een paar keer zo'n brief geschreven, de hele scheppel. Heren, stop dan nou eens voor de intelligente spelers een e met een trema bij en een o met een omblaut. He, dat wij ook eens wat moeilijker worden kunnen leggen. Weet je nog, Popje, vorige week Vorige week had jij stijf, verticaal, had jij. Ja, nou. En kon ik aansluiten, kon ik lus maken. Grondsoort in Limburg. Had ik kunnen maken. Maar ik had geen oombloud. Want die zit er niet bij. Cool. Dus het was een L-O-O-L-O-S-S. -S, dus er gaan negen punten. Bij een spelletje Scrabble Menno hoort natuurlijk gewoon een beetje bakkeleien ja. over het woord. Wat je legt en eigenlijk gebeurt dat ook bij WordView. Ja, inderdaad. Nou kijk, dat spel dat maakt gebruik van een open source, uh, open taal. Een, een woordenboek uh, dat oorspronkelijk niet is aangelegd voor wordfeud. Het is ook een beperkte hoeveelheid woorden. Het Nederlands kent verschrikkelijk veel woorden, die staan niet allemaal in dat open taal. Um, er wordt voortdurend gewerkt aan verbetering uh, en het is een beetje behelpen. Nou is dat nou erg? Nee, want iedereen moet daarmee spelen. Dus het maakt eigenlijk niet uit. Iets anders is de inmiddels traditionele discussie... Over of al die nieuwe media en die dingen die we erop doen. Uh, uh, invloed uh, hebben op ons taalgebruik. Op onze taalverwerving, taalbeheersing. Hè. Dat gebeurde ook in tijden dat. Uh, Sms en MMS zo opkwam. Ja, speciale taal. Uh, speciale taal. Al die afkortingen, al die, die, rare, die rare kronkels. En uh, nou ja, uh, de, de discussie ging over gaan al die jongeren. die woorden meenemen naar, naar school. He, en gaan ze op een gegeven moment in dictées en opstellen... al die verkeerde woorden gebruiken. Nou, zou dat nou ook zo bij Wordfeud zijn? Woorden die wel goedgekeurd worden... brengen die die jongeren in verwarring. Uh, en gaan ze daarmee uiteindelijk hun dictee vervuilen. Nou, Mark van Oostendorp... aan de Universiteit van Leiden, hoogleraar... Von, uh, nou moet ik het zeggen? Goed, goed zeggen... fonologische microvariatie. Fonologische, fonologische microvariatie. Dat ja. gaat over de kleinste verschillen in taal, in klanken. En hij is ook taalonderzoeker aan het Meertens Instituut in Amsterdam. Hij laat daar zijn leer. Licht overschijnen. Mensen die zeggen dat je door Wordfeed dadelijk geen dicta's meer kan doen, ...die zijn volgens mij niet helemaal goed geïnformeerd. Want Wordfeed is één groot dictaat. En je kunt alleen maar winnen door de woorden op de juiste manier te spellen. Ik vind trouwens dat die mensen ook ongelijk hebben als ze zeggen dat SMS een kwalijk uh, gevolg heeft. Volgens mij hoe meer mensen schrijven, hoe beter het is. Wordfeed is in ieder geval een manier waarop jongeren vooral worden gestimuleerd om heel veel na te denken over. Over woorden, over vreemde woorden. Dus sinds die rage begonnen is, heb ik nog nooit zoveel mensen ontmoet die aan mij vragen: weet je nog woorden met een Q? Wat moet je doen als je alleen maar een X en een A op je bordje hebt uh, liggen? Volgens mij zitten er mensen in heel Nederland de hele dag in woordenboeken te bladeren... Uh, wanhopig op zoek naar allerlei woorden die ze nog niet kenden... om, de, om dat spelletje goed te kunnen doen. De eerste keer dat ik erover hoorde dat dit, dat dit spelletje zo'n succes was... toen geloofde ik het eigenlijk niet. Iedereen uh, doet eraan mee. Je hebt nu ook een app, hè? Dan kan je opzoeken, uh, ik heb zoveel letters... en die ga je invoeren en dan je, krijg je het langste woord eruit. Ja. dan is het geen kunst. Meer, dan speel je gewoon de computer tegen de computer. Juist. Ja. Hoogleraar van Oostendorp die zegt dus, het is positief en niet ja. meer weg te denken. Zeker niet. Ben jij trouwens een speler? Nee, nee ik, ook, ik heb niet zo'n hele smartere gefoon. Uh, nou ja, zo hard lijkt het ook wel niet allemaal te gaan met die verloedering. Uh, onder andere naar aanleiding van sms-taal... Uh, uh, blijken mensen, jongeren, heel goed te zijn... in wat ze in taal kunnen noemen code-switching. Heel snel switchen tussen de ene en de andere taal. Tussen straattaal en gewoon Nederlands. Tussen dialect en, en uh, uh, ABN. Uh, er bestaan dus meerdere talen naast elkaar en dat is ook prima. Maar Word, Wordview is het dus goed om, om beter Nederlands te leren? Uh, nou, het is niet precies hetzelfde, uh, maar het biedt zeker mogelijkheden... Zegt Oosendorp. Spelletjes spelen is natuurlijk heel iets anders dan een gewoon gesprek voeren. Er bestaan uh, mensen die hun hele leven hebben gewijd aan het scrabble. Maar dat wil niet zeggen dat ze verder goed kunnen praten of kunnen schrijven. Het is toch een ander soort vaardigheid dan uh, gewone taalvaardigheid. Daar komt wel wat meer bij kijken. Maar goed, als ik leraar op een middelbare school was... dan zou ik onmiddellijk iets gaan doen met dat worksheet. Met die kinderen daarnaar kijken, het ze misschien onderling laten spelen. Kijken wat voor woorden er zijn, wat voor strategieën je hebt bij zo'n spelletje... Volgens mij kunnen ze daar een aantal dingen uit leren... waarvan je als leraar toch vindt dat ze die bijgebracht moeten krijgen. Nou, dat, dat, dat word appelleert dus aan onze behoefte om spelletjes te spelen en te winnen. Maar het doet ook een beroep op onze woordenschat... die eigenlijk inmiddels belachelijk groot is. Wij, veel mensen kennen veel meer woorden dan ze ooit zullen gebruiken. En de Nederlandse taal kent veel meer woorden dan wij, dan wij tot ons nemen. Waarom, waarom is dat eigenlijk? Oostendorp uh, komt met een, een bijzondere theorie op te proppen. Het Nederlands heeft tienduizenden, misschien wel honderdduizenden woorden. Het Nederlands heeft trouwens het grootste woordenboek dat er bestaat. En als je naar kijkt, dan denk je inderdaad... waar heb je al die woorden voor nodig? Waar heb je ze voor nodig? Behalve om wordfeud eh, te spelen. En er zijn theorieën die zeggen dat de belangrijkste functie van taal... misschien wel zoiets is als wordfeud winnen. Of in ieder geval winnen. Namelijk dat er een evolutionaire verklaring is... voor het feit dat we zo ontzettend veel woorden hebben. En dat is dat je door het grote woordenschat te hebben, kunt laten zien hoe slim je bent. Uh, wat is het voordeel daarvan? Nou, Daarmee kun je uh, indruk maken op de andere seksen. Dus er zijn mensen die vergelijken taal en vooral woordenschat met de staart van een paal. Een pauw heeft een enorme lange staart, want het biedt eigenlijk evolutionair nadeel. Dat is ons alleen maar onhandig om met zo'n staart achter je aan te lopen. Maar dat is nou juist precies de functie. Dus daarmee kan een pauw laten zien wat een geweldig goede gene die heeft... dat hij zelf kan overleven en dan ook nog zo'n nutteloze staart kan onderhouden. En taal zou net zoiets hebben. Dus om zo'n enorme woordenschat te onderhouden, heb je een groot brein nodig. Dat is eigenlijk verder nutteloos. Het kost alleen maar energie... Maar juist daarmee kan je laten zien hoe goed jouw genen zijn... dat je zo'n nutteloos ding uh, met je mee kunt slepen, zoals zo'n grote... En een groot brein heeft natuurlijk ook vele andere voordelen. Hè? Dat help je om te overleven, hoorde ik deze week nog in de gidspunten. Uiteraard, gaan. uiteraard. dat beaamt Oostendorp uh, ook. Maar die belachelijk grote woordenschat, dat is echt... Ja, het is interessant. En Let wel, over onze taal is eigenlijk verschrikkelijk weinig bekend. Bijna niets is vastgelegd. Daar zijn we nog maar heel erg kort mee bezig. Um, maar een van de theorieën is dus dat, zoveel woorden kennen om, uh, dat, we, dat we zoveel woorden kennen om indruk te maken. Ja. En dat is wat je met WordView misschien ook wel een beetje doet. Niet alleen maar winnen en je tegenstander omvindt verblazen, Maar ook gewoon indruk maken. En wie weet zelfs indruk maken op mogelijke partners, Felix. Ja, ik ben heel benieuwd. Menno, ja. ja. singer-songwriter. Is dat een Nederlands woord? Singer-songwriter? Nee, lijkt me, niet. lijkt me niet. Maar misschien mag het wel. Een Nederlandse singer-songwriter staat hier op papier. Daisy Cools. Love to me I tell myself to be good, be good, be good. Laten kunnen niet kort genoeg zijn. Daisy Cools met Be Good. Nou die jongen. Het verlies blijft natuurlijk. Uh, de eerste weken dan meid je gewoon die plek, dan wil je er niet naartoe. Want daar is het gebeurd. Maar nu is het eigenlijk tegenovergesteld. Je wilt altijd even naar het plekje toe. Ik wil dat toch graag wat hebben met zijn naam erop en waar ik ook een bloemetje neer kan zetten, waar ik ook een kaarsje kan branden, is gewoon iets je wilt je kind gewoon dichtbij je hebben. Een fragment uit een icon documentaire over bermonumenten. En wie goed oplet, die komt ze regelmatig tegen. De kaarsjes, de bloemen, de knuffels, soms zelfs gedenkstenen langs de kant van de weg. Ze markeren de plekken waar mensen om het leven kwamen door een ongeluk. Voor de nabestaanden is het een herinnering aan een dierbare. Mirjam Klaasens deed onderzoek naar plaatsen van dood en herinnering. En daarin hoort natuurlijk ook het berenmonument thuis. En volgende week promoveert ze aan de Rijksuniversiteit Groningen. En vanochtend is ze mijn gast. Goedemorgen, mevrouw Klaasens. Goedemorgen. Als ik zo'n Monument zie, dan denk ik natuurlijk onmiddellijk aan verdriet. Is dat alles bij elkaar niet een zwaar onderwerp om mee bezig te zijn dan? Ja, dat is inderdaad best een uh, zwaar onderwerp. Maar wat ik uh, voornamelijk uh, geleerd heb van nou ja, mijn onderzoek... en ook het praten met, rest, met uh, mensen die een bermmonument hebben opgericht... is dat deze plaats zo belangrijk voor hun kan zijn in hun rouwverwerking. Dus dat het niet alleen negatief is, wat ook in het uh, fragment uh, te horen was... maar dat dus uh, ja, heel veel betekenis voor mensen kan hebben... en dus ook heel erg nuttig kan zijn voor hun. Dus dat maakt het eigenlijk wel weer een soort nou ja, een positiever... Wat, wat studeert u? Wat heeft u gestudeerd? Um, ja, ik heb demografie gestudeerd. Maar dit onderzoek heb ik uh, als cultureel geograaf uh, gedaan. En dat hoort er natuurlijk bij, hè? Um, ja, nou, als cultureel geograaf zijn we heel erg geïnteresseerd... in wat plaatsen voor mensen betekenen. En dus, um, ja, er is tot nu toe weinig onderzoek naar gedaan. En um, voornamelijk deze plaatsen, ja, die kunnen dus heel veel voor mensen betekenen. En daar ben ik achter dus. Door nabestaanden te spreken. Hoe belangrijk zijn ze voor ze? Heel belangrijk. Um, al verschilt dat heel erg per persoon. Um, zijn mensen, er zijn mensen nabestaanden die een bermonument hebben opgericht en er nauwelijks komen. En er zijn mensen die er dus heel vaak naartoe gaan om daar um, ja, rituelen uit te voeren. Om daar aan de, na, of aan de overleden te denken. Dus het, ja, het gebruik eigenlijk en de rol van een ber verschilt. Ik heb altijd de indruk dat het vooral gaat om jonge mensen die ja, op deze dat, manier adaptie uh, ja. worden. Ja, dat klopt. Dat is ook een van mijn uitkomsten... dat het voornamelijk om uh, jonge slachtoffers gaat. Ja? En dat, dat, omdat mensen het dan vreselijk vinden... dat iemand zo vroeg uit het leven is ontrokken? Ja, deels. Um, waar het ook verder wel om gaat... is ook de manier hoe iemand is omgekomen. Um, wat we zelf graag zouden willen... eigenlijk als je nou ja, het allemaal een beetje voor het zeggen zou hebben... zou je um, ja, het liefst thuis uh, na een, een lang leven... Uh, met je geliefde om je heen... en controle over hetgeen wat gebeurd is... Uh, dat je nog controle hebt in deze geval is er heel vaak geen af, afscheid genomen. Het is uh, heel abrupt, onverwacht um, en ook niet thuis. Het is langs een anonieme weg. Um, en dit alles speelt een rol. Maar er zijn dus ook wat bergmonumenten voor ouderen? Ja, die zijn er ook, klopt. Ja. En worden er ook steeds vaker bergmonumenten opgericht? Dat is moeilijk te zeggen. Uh, wat we wel zien, uh, ik heb uh, nou, uiteindelijk een databestand opgebouwd met meer dan 400 uh, Bermmonumenten verspreid over heel Nederland. En wat we, uh, ja, we zien dat er tegenwoordig gewoon veel zijn, maar dat kan ook te maken hebben met het, uh, uh, met het duur dat een Bermmonument uh, uh, ja, heeft. Want ik ben begonnen in 2007. Het kan best zijn dat oudere dat die alweer zijn ja, weggehaald. Dus dat is wel moeilijk te zeggen. Maar we hebben wel de, ja, het gevoel... en er zijn ook wel wat uh, indicaties dat het iets is van de laatste 15 jaar... dat uh, bermmonumenten worden opgericht. En komt het uit het buitenland? Waar, waar komt het vandaan, dit, uh, dit type grafsteen? Ja, we, we hebben um, ook bermmonumenten uh, gevonden die dus... Nou, heel lang geleden, aan het begin van de 20 ste eeuw... zijn opgericht in Nederland. Dus het is een langer, um, ja, langer bestaand ritueel. Alleen um, hoe wij er nu vorm aan geven... en hoe we de, nou ja, de bermonumenten worden gebruikt... dat verschilt dus heel erg. Maar wat wel um, ja, wordt gedacht... is dat het voornamelijk door, um, ja, uit het uh, katholicisme komt. Je ziet zo dus ook veel in Zuid-Europa... Um, dat ja, dat mensen dus niet hun laatste rituelen hebben kunnen krijgen. En dat er dus nog, ja, dan is een Bernmonument een, een kruis, is dan een, um, een signaal voor mensen die langs het uh, Bernmonument komen om te bidden voor de overledenen, Zodat hij uh, goed terecht komt, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus het is eigenlijk een soort, het heeft oorsprong in het Rooms Katholicisme. En uh, wanneer spreekt u van een Bernmonument? Als er alleen een knuffel ligt? Of... Nou, we hebben onderscheid, of ik heb onderscheid gemaakt, in twee type bermonumenten. En het eerste is nou ja, een spontaan um, bermonument. En dit bermonument kan dus al worden opgericht enkele uren na het, uh, na het, ongeval. En deze bestaan dus voornamelijk uit bloemen, kaarsen, um, knuffels, etc. En die worden voornamelijk door vrienden en klasgenoten opgericht. Um, ja, we hebben toch het idee dat um, dat dit een plek is voor jongeren om samen te komen, om over te praten of wat er is gebeurd en nou ja, om daarmee uh, ja, het een plekje te kunnen geven, ja. terwijl een meer permanente uh, variant... dus dan hebben we het bijvoorbeeld over een, uh, een houten kruis um, of over een uh, zwerfkei. We hebben allemaal verschillende soor soorten varianten in Nederland. Dat is dus ook uniek aan uh, het Nederlandse berrenmonument. En dat ouders dus een meer permanente uh, manier hebben van herdenken. Dat ze het blijvend willen blijven herdenken um, om dus de overleden niet te vergeten. En gaat er ook een waarschuwende functie vanuit... van rij in deze borg niet te hard, want... Nou, de respondenten of de mensen die ik dus heb gesproken... Um, dat, dat zijn uh, um, ja, de nabestaanden die 25 per monument hebben opgericht... En wat zij zeggen is dat het in eerste instantie niet hun, uh, ja, hun eer, de, eer, de eerste reden was om een bermonument monument op te richten. Dat het voornamelijk was om dus de nabestaanden te blijven herinneren. Maar dat ze toen ze het BER-monument hadden opgericht erachter kwamen van... oh, het heeft ook een waarschuwende functie dat ze dat dus ook van andere mensen hebben gehoord. Welk bermonument monument is u het meest bijgebleven? Um, nou, ik ben voornamelijk, uh, als je bijvoorbeeld ook naar de vormgeving kijkt, dan heb je um, hele bijzondere berre-monumenten. hele persoonlijk ingerichte inge plekken. Um, dus je hebt bijvoorbeeld in een Apeldoorn is er een berremmonument in de vorm van een dobbelsteen. Ter herinnering van een, uh, een jongen die erg veel van spelletjes uh, uh, hield en dat later ook uh, zelf wilde gaan ontwikkelen en uitvinden. En zijn ouders hebben dus een grote marmeren dobbelsteen opgericht. Nou zijn er geen regels, denk ik, hè, voor BR-monumenten. Worden ze altijd toegestaan? Nou, in de meeste gevallen wel... Uh, het is toch best wel een uh, ja, moeilijk onderwerp, ook voor uh, overheden, om mee om te gaan. Dus ze worden meestal gedoogd. Maar als buurtbewoners in opstand komen, dat, dat is gebeurd... dan kan het zijn dat een overheid toch besluit om uh, te zeggen... dat een bermonument na een verloop van tijd weggehaald moet worden. Dus de buurtbewoners die komen daar tegen en die zeggen dan, uh, nou, dit moet weg. Maar is het soms ook de wegbeheerder die zegt, nou, kom op zeg, het heeft nu wel lang genoeg geduurd? Nou, met die gevallen ben ik dus niet bekend. Dus dat, uh, nee, het meestal is het zo dat uh, dat het voor een overheid en uh, bijvoorbeeld ook een ambtenaar toch wel een hele moeilijke een moeilijk punt om daar nou ja, een ja. bermonument weg te gaan halen. Dus en dat meestal gebeurt het uh, ze niet. Hè? Tenminste, ze zijn er wel, maar uh, minder, ja, veel minder. Omdat het voor nabestaanden als heel moeilijk is om het te onderhouden en te bezoeken. Dus uh, je zult ze daar minder tegenkomen. En daarnaast zijn, komen de meeste verkeersslachtoffers, uh, verkeersdoden... die, die uh, vinden wel plaats op de provinciale wegen. Mirjam Klaasens, onder andere cultureel geograaf. En ze deed onderzoek naar plaatsen van dood en herinnering. En daarop promoveert ze volgende week aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Succes erbij. Ja, hartstikke bedankt. Dat wel lukken zo te horen. Tot 12 uur nog staatssecretaris Henk Bleker maakt één groot jachtterrein van de Nederlandse natuur. Die stelling wordt betwist in het joopdebat. En de wereldontvanger stoot zich op de wereldmuziek op de kritische popband Biggeret Brigade in Pakistan. Na het nieuws met Donald Megels. Radio 1. Het NOS Journaal. Lucas Papademos lijkt toch de nieuwe premier van Griekenland te worden. Zijn naam doet al een paar dagen de ronde, maar het leek erop dat hij als kandidaat was afgevallen. Volgens de laatste berichten is Papademos aangeschoven bij de gesprekken over een nieuwe regering met de huidige premier Papandreou en de leider van de oppositie Samaras.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 De rente op Italiaanse staatsobligaties blijft onverminderd hoog. Ook vanochtend staat de rente op tienjarige leningen ruim boven de 7 procent. En ook in Spanje schiet de rente op obligaties omhoog. Daar is hij opgelopen tot bijna 6 procent. Dat is het hoogste niveau sinds augustus... toen de Europese Centrale Bank de rente door steun aankopen omlaag bracht. En de hoogste geestelijk leider in Iran, Ayatollah Khamenei, dreigt met een harde vergelding als Israël zijn land aanvalt. Hij waarschuwt Israël, de VS en zijn bondgenoten geen aanval te doen... Op Iraanse nucleaire installaties, leger en de revolutionaire garde... zullen keihard terugslaan, zei Ghamenei. In een rapport van het Internationaal Atoomagentschap... staat dat eh, Iran eh, tot vorig jaar heeft gewerkt aan een atoombom. Vandaar alle commotie. Tot zover de hoofdpunten. Dit is de gids fm. Met Felix Burgers Cursief. Deborah Blackenhorst heeft gezocht naar allerlei opmerkelijke berichten in de media. En ze heeft er een paar gevonden, Deborah. Zeker, goedemorgen Felix. Uh, weet je wat voor dag het is, morgen? Morgen. Ja, dus jij weet dat tiende vast. van de elfde. Nou, het is dus morgen de elfde van de elfde. Juist. Ja, ja, ja, de dag waarop menig hart in het zuiden... weer wat sneller gaat kloppen natuurlijk. Want het is uh, de opening van het uh, carnavalseizoen. En Maastricht, jou niet onbekend... voorziet nu al grote problemen. En de burgemeester spreekt zelfs al van de drukste dag ooit. Zo schrijft het AD. En de stad zet daarom grote matrixborden neer bij het station... waarop dan het woord vol verschijnt... als er echt niemand meer bij kan. Op en rond het Vrijthof. Het wordt een dolle boel daar, denk ik. En in Zuid-Korea, daar zijn ze ook... in de band van 11 november, maar wel vanwege een heel andere reden. Want daar is het namelijk ja Pepero of Pepero, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt... maar het is een soort Valentijnsdag. En nu willen de hoogzwangere Koreaanse vrouwen dolgraag morgen ook nog eens bevallen. En ja, hoe doe je dat dan? Nou ja, Dan plan je een keizersnede. en het aantal afspraken voor die keizersnede op 11 november die, die zijn 20% hoger dan andere jaren, zo, zo schrijft nu.nl. En de aanstaande moeders proberen met die geplande bevalling ook een uniek registratienummer voor hun kind te krijgen. Ah. Ja, in Zuid-Korea heb je namelijk allemaal een registratienummer als burger en dat begint met je geboortedatum. Dus alle kindjes die morgen geboren worden krijgen dan 11111. -11 -11. Aha. Dat is een mooie combinatie. Van uh, de moederliefde in Korea... naar dierenliefde in het Canadese Toronto. Twee mannelijke pinguins... met de prachtige namen Buddy en Pedro... wonen al een paar maanden samen in de plaatselijke dierentuin. En ze kunnen het ook nog eens heel erg goed vinden samen. Zo goed zelfs... dat uh, ze in de media al worden afgeschilderd... als een homo koppel. De kranten schrijven zelfs dat het gaat om... Brokeback Iceberg. En dat is dat dan natuurlijk weer vrij naar de film Brokeback Mountain... over mm -hmm. die twee cowboys die verliefd op elkaar worden. Maar aan uh, alle pret komt nu een einde, want Buddy en Pedro uh, moeten uit elkaar. Dat schrijft het laatste nieuws op de website. Heel verdrietig. En het is niet omdat de dierentuin moeite heeft met de liefde tussen de twee. Maar ze moeten gaan paren. Ze moeten meegaan doen aan het fokprogramma. Voor Buddy is dat niet helemaal nieuw. Hij is inmiddels uh, 21 en hij heeft al tien jaar een vriendin gehad... met wie hij ook uh, hele lieve kleine penguins heeft gemaakt. Maar voor die andere? Ja, Pedro, uh, Pedro is pas tien. En die is nog wat onwennig, want uh, hij heeft nog helemaal geen ervaring. Dus hoe dat gaat aflopen, moeten we even afwachten. En om de liefde dan vandaag helemaal compleet te maken... gaan we ook nog even trouwen. In Arnhem doen we dat. Want zoals in elke gemeente kunnen de verliefde stelletjes daar gewoon gratis in de echt worden verbonden. Het is dan wel weer vooral bedoeld voor die stelletjes... die het dan niet zo breed hebben. Maar ook de mensen met een modaal inkomen vinden het wel heel erg prettig. Die pikken graag een voordeeltje mee. En uh, ja, komen dus massaal bij de gemeente om gratis te trouwen. En dat gaat wel wat ver, vindt de gemeente nu. Het gratis trouwen is populair omdat uh, uh, mensen uh, graag op een leuke manier willen trouwen en weinig willen uitgeven aan het huwelijk in het stadhuis. Uh, daarom is er een uh, wachtlijst die is zelfs een half jaar lang. Ja, zes maanden wachten dus, terwijl sommige mensen het best zelf kunnen betalen, maar dus niet willen. En daarom is er nu een oplossing bedacht voor die mensen voor wie dat gratis huwelijk eigenlijk bedoeld is. Iedereen die dat wil, kan gratis trouwen. Dat kan op de vroege maandagmorgen. Maar alle mensen in Arnhem met een laag inkomen, die willen trouwen... die kunnen dat gratis doen op de maandag tot en met donderdagmorgen. Dus vier ochtenden in de week in het stadhuis. Ja, de lagere inkomens hebben dus straks veel meer keuze... als het gaat om de trouwdag en hoeven niet meer per se op die ene dag de maandag. Deborah, hartelijk dank. Hij heeft een ring om, maar dat betekent... Ja, verlaat maar. Vara. De Gids.fm. De Wereld ontvangen. We vangt er ook wel luisteren bijna op dit moment. Dat is Alu Ande. Een, dat is een satirisch protestliedje met een wel heel erg explosieve lading. Het is een liedje van de Pakistanse band Bagaret Brigade. En het liedje begint met een klaagzang over alu-ande. Dat is een curry gemaakt van aardappel en ei. En miljoenen eh, Pakistaanse schoolkinderen krijgen dat dagelijks mee in hun, in hun lunchtrommeltje. Ja. Krijgen dat mee naar school. Uh, en over dat, dat, dat uh, gerecht en die sleur van, dat, uh, van het alu-ande. Daar gaat dit lekker pakkende refrein over. Want de zanger zingt, ik zou liever roti met kip eten. Maar ja, in Pakistan is voedsel veel duurder geworden na de overstromingen. En door de politieke chaos. Ik hoor nog geen enkele explosieve lading als je het hebt over een aardappel en een eitje in een broodtrommel. Nee, nee, in het refrein klinkt ook allemaal heel, heel catchy en, en leuk... maar verder is dat liedje één grote kritiek op de Pakistanse maatschappij... en wat er volgens deze band allemaal niet aan klopt. En Begaret Brigade die richt zich vooral tegen de extreme, extreme islamisten... tegen de hardliners die met geweld invloed willen uitoefenen in Pakistan. En de kader uh, die in januari de babe, en de heroe, en is een de en de heroe, en de heroe, die de heroe, en de heroe, een de en de heroe, en de heroe, en de en de heroe, en de heroe, de heroe, en de heroe, en de heroe, en de en de heroe, en die heroe, en uh, de rechtbank, toen werd hij buiten Omhangen met, uh, met bloemkransen, met rozenblaadjes werd, er, uh, werd hij begooid. En deze man die wordt dus beschouwd als een held. En datzelfde geldt voor uh, de enige Pakistaanse terrorist... die de bloedige aanval in Mumbai in 2008 overleefde. Hij is ook een held, hè, zo, zo zingen ze in dat liedje. Terwijl juist de enige Pakistan die ooit een Nobelprijs won die wordt vergeten. En die videoclip die draait nu ook op de website en dan zie ik die jongens ze nu dan gekke bekken trekken. steken ze de draak met die extremisten? Ja, dat, dat precies. Uh, kijk, maar ze zeggen ook die die banddelen zeggen ook we, we maken dit liedje niet om een godsdienst te vernederen, maar wat ze hebben ze hebben kritiek, juist ja, willen kritiek hebben op de verheerlijking van moordenaars. En volgens die zanger Ali Aftab zijn die extremisten wel gevaarlijk. They zijn dangerous since ze de the guns. Otherwise, it's us who live in this country, the majority, who are very modern people, who are very liberal people, and where you can discuss anything. There should be no holy cow. You, uh, you can discuss everything you need to discuss. Ja, Ali Aftab, de zanger van de Bagaret Brigade, hij, hij zegt ja, die meeste extremisten zijn, of die extremisten zijn gevaarlijk omdat ze geweren hebben. Maar de meeste Pakistanen, zegt hij, ja, dat zijn wel denkende moderne mensen. En hij zegt ook er zou geen heilige koe moeten bestaan. Je zou overal over moeten kunnen discussiëren. En daar gaat dit liedje Alou Ande dus over. Is, is de band niet bang voor deze gewapende extremisten dan? Nou, Daar hebben ze wel over gepraat in een uh, televisie-interview. Uh, Daniel uh, Malik, ook een van de bandleden, die zegt dat, die, dat ze zich daar heel bewust van zijn over de mogelijke gevaren. Maar ze zijn juist met deze band begonnen en ze zijn dit nummer gaan schrijven... naar aanleiding van de moord op die gouverneur uh, van Punjab. Uh, Daniel Malik. Het begon met Salman Tassi's. Als de naam te veel focussen op iets dat het niet zou zijn... dan moet iemand komen en... Ja, Daniel Malik, een van die bandleden, zegt: ja, als het land zich te veel richt op iets dat ze eigenlijk niet zouden moeten doen, hè, zoals het verheerlijken van geweld, ja, dan is er iemand die op moet staan uh, om daar wat van te zeggen. Uh, Al dus uh, Daniel Malik. Maar de jongens van die band die lijken zich ook wel een beetje in te dekken. Don't take it too seriously. Ja, dat was Ali Aftab, de, de zanger, die zegt... Uh, ja, ik wil nog even een belangrijk punt maken. Het is een liedje, zie het ook als een liedje... en neem het niet al te serieus. Mm. Maar ja, dat Aluande is natuurlijk een, een satirisch liedje hè, met een knipoog, maar het is ook een scherpe kritiek. En het is maar natuurlijk helemaal de vraag hoe serieus de extremisten dit liedje zullen nemen. En wordt dat liedje in Pakistan gewoon uitgezonden... door muziekzenders en radiostations? Nee, de band heeft het helemaal in eigen beheer gemaakt. En juist ook om het zelf te kunnen verspreiden. Ze hebben het op YouTube gezet. Nou, dat is een ongekend succes geworden. Er is al 400.000 keer naar gekeken. Hij is viral gegaan. Dus er wordt tienduizenden keren per dag wordt erop geklikt. En nu krijgt de band alsnog aanbiedingen wel... Van, van platenmaatschappijen. Maar daar lijken ze niet erg op te staan te springen. Want in dat circuit van, van platenmaatschappijen... Daar, zijn ook, daar zitten ook de muziek... In. En ja, daar, daar wordt gecensureerd. Er zijn al, uh, al eerder andere satirische videoclips niet uitgezonden. Is deze band uniek in Pakistan met uh, dit soort satirische maatschappijkritische liedjes? Nou, daar is in Pakistan wel een soort uh, traditie in. Er zijn wel, wel meer zangers en, en ook bands en komieken. Die, uh, nou, die, die nemen regelmatig het Pakistaanse leger en uh, politici en extremisten op de korrel. Je hebt ook uh, de zanger Ali Asmat met het nummer Bambam Bam Pata. Ja, er is een bom ontploft, zingt Ali Asmat. En hij zingt over de, de vele bomaanslagen in, in steden als uh, Karachi en Lahore. De ene bom na de andere, maar bakolie, suiker en bloem zijn er niet. Hè? Dus wel bommen, maar er is geen eten. En uh, de komiek Haroun gooide het vorig jaar over een andere boeg... met zijn liedje Burka Woman. Burka Woman, with your sexy feet... Volk aan in me. De melodie komt u wel bekend voor, natuurlijk. Pretty Woman. Pretty woman. Uh, ja, Haroon die neemt de burka op de hak. Hij zingt uh, burka vrouw met je sexy voeten. Ik word steeds verliefder op je als ik je tenen zie. Nou, dat is een, uh, uh, niet echt goed vertaald van mij, maar je snapt uh, waar het over gaat. Ja, dit liedje, dit werd, uh, werd Haroon niet in dank afgenomen. Hij moest gestenigd worden. Stond er, uh, stond er, op internet. Ja, en Haroon die reageerde daar wel vrij luchtig op. Hij zegt: ik ben, een, ik ben een, grappenmaker en dat is wat ik doe, grappen maken. En nou ja, dan gaat hij wat mij betreft Hopelijk nog lang mee door. Hartelijk dank Willem Frank Tenoot. Jij ja, bent goede muziek, hè? Hoe heet de nieuwe CD van Coldplay? Milo Xiloto? Ja. Milo ja? ja, spreek je dat goed uit? Nou, ik weet het eigenlijk niet. Ik ook niet. Maar dit is heel makkelijk. Dit is namelijk één nummer van die CD en het heet gewoon Paradise. zitten in de studio en die hebben allemaal meegeluisterd naar Coldplay in Paradijs. Wat vinden we ervan, mevrouw Koldhof? Ik vind het een prachtige plaat. Waarom dan? Ja, omdat het een beetje uh, harmonie en een beetje pop door elkaar is, voor mijn gevoel. Meneer de Haan, hoort u al vogeltjes fluiten in het nummer? Weinig. Ik hoorde geen vogeltjes terug, maar ik vind het wel plezierige muziek om dat te luisteren. Ja, en Francisco van Jolen? Ik dacht, hé, hey, Coldplay, maar eigenlijk, al had je niet gezegd dat het een nieuwe cd was geweest, had ik gedacht dat het een oude was geweest. Je had het geweten, in ieder geval. Ja. En waarom zitten die mensen hier, Francisco? Jij bent van joop.nl? Dat is nou een goede vraag, uh, Felix. Wat doe je dat toch weer goed? Staatssecretaris Bleker van uh, uh, Economische Zaken en Natuur komt met een nieuwe natuurwet. Daarin staat dat de bescherming van dieren en planten voortaan Europees geregeld moet gaan worden. En dat betekent dat er in Nederland veel minder dieren worden beschermd dan eerder het geval was. Nou, de ambassadeur van de vogelbescherming, dat is Nico De Haan, die kent hem niet, die zegt erover. Dankzij Blekers Natuurwet worden natuurgebieden weer jachtterreinen voor hobbyisten. En Nico de Haan gaat daar over hier en nu in debat met Marlies Koldoff... van de Koninklijke Nederlandse ja. voor Meneer de Haan, goedemorgen. De natuurwet van Bleken betekent knallen op zijn Frans. Schrijft u in een artikel, wat bedoelt u daarmee? Nou, daar bedoel ik mee dat uh, met name op de Smint... een trekvogel die in Siberië broedt... en die nu binnen de bescherming van de wet ook bescherming geniet... dat die uh, straks terugkomt na 5000 kilometer vliegen... en dan hier wordt opgewacht door geweren. Hoe um, ziet die smint eruit? De Smint is een prachtige vogel. Een uh, mooie kleurrijke vogel. De man heeft een rode kop met een mooie gele kruin heeft hij. En een mooie ja, uh, beetje blauwachtig lijf. Maar, ja, hij ziet er prachtig uit. Een mooie Smint. Mooie geluiden. en ja, Dat doen dus... de meeste vogels toch? Maar... Ja, ja nou, nee, maar er zijn weinig eenden die zo mooi fluiten dan de smiet. Ze hadden nee. hem ook fluiten eens kunnen noemen. Hij ja. kan echt heel mooi fluiten. En, uh, uh, nou Die komen hier dus naartoe uh, om hier te overwinteren. Ongeveer, uh, de, ongeveer de helft van de, van de Noordwest-Europese populatie komt hier naartoe. Dus we hebben grote internationale verantwoordelijkheid daarvoor. ja En die smiet, als je die nu in de toekomst gaat schieten... dan onderscheid je maar weinig van de jagers die in Frankrijk onze grutto's wat het is, opwachten. Want dat mag. Je mag ze gaan schieten onder de nieuwe natuurwet Onder de nieuwe natuurwet? Ja, het is zelfs... het is niet zo dat je alleen de jacht op de smiet wordt opengesteld... maar ook de jacht in natuurgebieden wordt opengesteld. Dus het is twee keer mis. En uh, ja, dat betekent dat uh, de situatie zoals die nu geregeld is tot tevredenheid met een aantal boeren, eh, dat die gaat veranderen... en dat het eigenlijk een op gaat worden. Marlies Koldhoff zit hier ook van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Eh, mevrouw Koldhoff, die hobbyjacht die gaat een hele mooie tijd tegemoet. Ja, hobbyjacht bestaat niet, zou ik willen zeggen. Kijk, Nederland telt ongeveer 28.000 jagers... en die jagers hebben allemaal een opleiding van een jaar genoten. En de jager die in het voorjaar in mei een reebok schiet bij Staatsbosbeheer... is dezelfde jager die nu in het jachtseizoen een haas schiet. Wat meneer De Haan eigenlijk suggereert... Is dat die jager in oktober een soort hele rare knop omzet in zijn hoofd. en dan eigenlijk maar wat aanklooit. Daar op komt zijn Frans. het op neer. Op zijn Frans, maar wat aanklooit. Dat is zeker niet het geval. We schieten nu in het kader van het jachtseizoen ook klein wild. En dat doen we al jaren. En die populaties zijn ook al jaren heel, heel erg constant. Dus je kunt op geen enkele manier de stelling verdedigen dat de jacht... een negatieve invloed zou hebben op een populatie. Nou ja, als we terugkijken in de tijd... en dat is zo'n 25 jaar geleden... toen was de jacht op de Smint ook open. Toen stonden er overal van die jachthutjes... van die jachthutjes. er werden vanuit die jachthutten geschoten... er kwamen zelfs Fransen, Duitsers, Italianen, die betaalden een paar honderd euro... die kwamen ook schieten. Het is heel lastig, zelfs voor vogelaars... om in het najaar, ik weet niet of u weet... hoe het najaar de Smint eruit ziet... Ja, onderscheiden, ja. Hoe ziet die eruit? Ja, ik weet hij nee, is, is niet zo kleurrijk als in het voorjaar. Hij wordt helemaal bruin. En uh, ook die die worden bruin. En al die wilde eenden en die sminten... die gaan behoorlijk op elkaar lijken. Dus het is als vogelaar al lastig... om uit zo'n groep de sminten te halen. En dan moet je met een jachtgeweer... eventjes hup, dat kunnen selecteren. Dat gaat niet bovendien. Dan nou, dat als maakt het je... ook niet meer uit. Je kan toch alles afschieten? Met de... Nee, maar die, alleen die smint wordt dan de jacht op opengesteld. En de staat en de slop eentje die ook meevliegt. Daar mag je dus niet op schieten. O, dat mag ook niet onder de dat mag natuurlijk. Nee, nee, nee. Maar... Dus, maar als je die jacht op de smient opent... dan betekent dat dat je ook een groot aantal vogels gaat aanschieten. Want die smienten, wanneer worden ze bejaagd? Als ze van de slaapplaatsen komen, dan vliegen ze hoog over. En dat is de fun van het schieten. Want u heeft het over professionele jagers. Het zijn allemaal hobbyisten, net als vogelaars. Je kunt wel een poosje een opleiding volgen... maar mensen doen het gewoon in hun vrije tijd. Dat zijn hobbyjagers. En die gaan schieten en op een gegeven moment, als je dan schiet... ja, die hagel gaat hoog de lucht en die verspreidt zich dan hoog de lucht. We hadden ook destijds grote aantallen aangeschoten vogels. Het is heel moeilijk om dat te voorkomen. Dus we zeggen laat alsjeblieft die sminten met rust. Hobbyjagers zijn er toch, ondanks het feit dat ze een opleiding hebben genoten... maar ze schieten gewoon voor een lol. Nou, jagers schieten nu ook sminten. Dat weet meneer De Haan ook. Dat gebeurt dan in het kader van beheer. Dus als er, ergens, er is een beperkt aantal gebieden waar die sminten nu... Zeg maar vrij kunnen voerageren, uh, zoals dat heet, hè? vrij de kunnen eten. Van boeren meestal Op de weilanden van boeren, die daarvoor een vergoeding krijgen, komen zij buiten die gebieden. Dan worden ze in eerste instantie verjaagd. En als dat niet helpt, gebeurt het met ondersteunend afschot. We schieten nu momenteel zo tussen de 22.000 en 23.000 sminten per jaar. Uh, wat Wist u dat, meneer De Haan? Ja, dat weet ik wel. Okay, ja, dat, dat weet ik wel. Maar kijk, wat, wat in meneer, het kader van wat, het beheer. Wat meneer De Haan niet vermeldt. is dat in de periode dat de smint nog bejaagd werd. inderdaad in de jaren 80 en 90. dat de aantallen sminten die hier in Nederland kwamen overwinteren. ieder jaar toenamen, toenamen, toenamen toename en toenamen. Dus u kunt op geen enkele manier de stelling verdedigen. dat de jacht op de smint in het verleden. een negatief effect heeft gehad op de ontwikkeling van de populatie. Ik denk het wel, want als we terugkijken in de tijd. dan zien we dat de jacht op de smint is gestopt. En dat nu de laatste tien jaar die populatie al ongeveer gestabiliseerd is dus op een paar, tweehonderd jaar. Ja, maar in de ja. jaren daarvoor dat hij bejaagd werd, ging hij omhoog. Ieder jaar opnieuw omhoog. En hij heeft zich eigenlijk gestabiliseerd eind jaren negentig. Uh, en toen zat hij op de piek. Toen zat ook het afschot op de piek. Dat had daar kennelijk geen enkele invloed op. Ja, jullie rekenen altijd in getallen en in afschatten en in aantallen. Maar het uh, probleem is wel dat er in die periode... Uh, werd er in, uh, op gebieden zeg maar, overal gejaagd, werden volgens ook verjaagd. Hè? En nu wordt er gejaagd inderdaad in relatie met beheer. En het is zelfs zo dat ook de landbouworganisaties nu zeggen... alsjeblieft, bleken, doe het niet. Stel niet de jacht op die sminte open. Want dat betekent dat er overal in het wilde weg geschoten gaat worden. En nu heeft die periode ja, dat dat dat de periode... Nee, dat is natuurlijk niet wat de boeren is... zeggen. De boeren zeggen, houdt u dit systeem neem alstublieft aan, want het levert ons geld op. Ja, maar in die zin, dan komen die smeenten op een plek... daar worden ze ontvangen en dan zijn we gastheer voor de smint. En wat er nu in de toekomst gebeurt is... Ja, we strappen die vergoeding, we jagen de smint van de ene boer naar de andere. Die smint moet veel meer gaan eten omdat er veel meer opgejaagd wordt. Het is niet goed voor de vogels en het geeft natuurlijk heel veel onrust... want ook in de natuurgebieden als je daar op smeenten gaat schieten... ja, dan krijg je ook dat andere vogels verjaagd worden. Dus het is aan alle kanten fout om ermee te beginnen. Mevrouw Koltoff, hoe smaakt een smint met rode wijnsaus wijnzouten? Mofflook? Heel erg lekker. Uitstekend. U weet dat? Kijk, en dat is natuurlijk... U weet dat? Jazeker. En, en, en dat is natuurlijk ook een van de punten die bij de jacht heel erg belangrijk is. De jacht is niet primair gericht op het schieten. De jacht is primair gericht op het binnenhalen van een dier dat je daarna lekker opeet. En als je bedenkt dat er in Nederland een hele grote markt is voor het eten van wild. En dat 90 tot 95 procent van al het wild dat in Nederland wordt gegeten nog steeds wordt geïmporteerd. Als u dan tegen mij zegt, wat ziet u liever op de kaart staan van een restaurant? Is dat een getamme eend die geïmporteerd is uit Frankrijk? Of is dat een wilde means die binnen een straal van 10 kilometer van het restaurant geschoten is... dan zeg ik, zet u van mij die wilde spullen ja, maar op de kaart. Ja, met die argumenten kun je dus de jacht op alle trekvogels gaan openen. Heel veel trekvogels. Kijk, die, die vogels die vanuit het hoge noorden komen... daar hebben wij verantwoordelijkheid voor. En het geeft geen pas om daar voor de fun op te gaan schieten. Want in het verleden ook werden er grote aantallen geschoten. Er komen buitenlandse jagers bij. Uh, je krijgt overal die langs langs natuurgebieden... nu zelfs in natuurgebieden. Maar het belangrijkste argument om het niet te doen... is toch nog steeds dat wij gastheer behoren te zijn van die vogels. We horen niet op te schieten. Zo min mogelijk... En wat nu gebeurt, is in het kader van beheer. Daar zijn de beheersgebieden. Daar worden de smieten, worden met rust gelaten. Als ze daar buiten zijn... worden ze verjaagd. En als het niet anders kan... worden ze geschoten. Kijk... Uh daar zijn we principieel niet op tegen, want dan doe je het in het kader van beheer. En wat je in de toekomst krijgt, is dat op allerlei plekken voor de fun en voor de aardigheid op sminten gaat worden geschoten. En die achteren, dat geef ik u een briefje, dat gaat stevig uit de hand lopen. Ik zou tegen de Jagersclub willen zeggen: Mensen, doe het niet. Je plaatst je helemaal buiten zeg maar, de maatschappij, de natuurbeschermingsorganisaties, de landbouworganisaties, de boeren. Iedereen zegt: doe het niet, blijf er af. Iedereen, iedereen is tegen die nieuwe Natuurwet van van En brengen. de doen het Behalve ik, ja, de Jagers genieten, he, dat is het probleem. Hoe Toch. kan dat, mevrouw Koldhof? Ik weet niet of iedereen tegen de nieuwe natuurwet is. Dat moet nog blijken. Ik heb alles uh, een beetje geïnventariseerd. En ik zag dat de, de, ja, de natuurorganisaties zijn tegen. De landbouworganisaties zijn tegen. Volgens maar, mij bent kijk, u de Kijk Wat enige. Leker in feite doet in de nieuwe natuurwet. Is veel meer aansluiten bij de Europese wet en regelgeving. En ook bij de Europese in alle landen om ons heen is, de, is eigenlijk de natuur en, de, en het bejagen van de natuur is zo geregeld zoals het in de Europese Dat betekent meestal dat de Nederlandse wetgeving wordt opgerekt hè, op het moment dat je naar Europa gaat. Nou ja, kijk, wat, wat meneer De Haan een beetje veronderstelt is dat er in alle landen om ons heen in Europa eigenlijk alleen maar mensen wonen die de natuur haten. En dat, en dat, dat die ook geregeerd worden door, door regeringen die de natuur haten. Ik heb He, want die vraag. houden zich allemaal aan diezelfde Europese wetgeving die meneer Bleeker nu in feite ook wil doorvoeren. Ik heb nog één vraag voor u en voor meneer De Haan. Henk Bleeker, is dat de juiste man op de juiste plaats, wat u betreft? Uh, wat mij betreft wel, ja. Ik denk dat er in deze nieuwe wet heel veel goede aspecten zitten... en dat het goede er met name in zit dat een enorme administratieve laag... Een ik heb het enorme, over hè? He? Ja, een enorme bureaucratie in die nieuwe wet... Uh, verdwijnt. Meneer de Ach, ik denk met weemoed over van aardse van de VVD... en destijds ook mensen van het CDA... die toen de trekvogels hebben veiliggesteld. Bleker maakt meer kapot dan je liefjes. Dat zou ik willen zeggen. Het is echt een ramp. Die man, wat hij op het gebied van ecologische hoofdstructuur... wat hij nu binnen deze wet voorstelt. Uh, de hele natuurbescherming loopt de hoop daartegen. Ik heb in die veertig jaar... nog niet zoveel rampspoed bij elkaar gezien... als wat nu meneer Bleker veroorzaakt. We zijn er echt diep, diep teleurgesteld. Hoe zou je dat in één woord willen samenvatten, deze meneer? Ja, het is gewoon knettergek. Heb ik meer gehoord. Nico de Haan, ambassadeur van de Vogelbescherming... en Marlies Koltenhoff van de Koninklijke Nederlandse Jagenvereniging. Hartelijk dank. De collega's van Vroege Vogels besteden ook regelmatig aandacht... aan die nieuwe natuurwet. En de eerstvolgende uitzending is aanstaande zondag... om 8 uur ochtends op deze zender. Valt er nog iets te beleven op televisie vanavond? Nou, één woorden met de lucht. Dat wil de Belg Thomas de Dordelo. En daarom is die een soort parapenter geworden. Iemand die met een soort soepele vleugel de lucht zweeft. Soms een heel eind, soms heel hoog en soms ook heel laag. Daarover een documentaire op Canvas om vijf voor, elf, vijf voor half elf moet ik zeggen... anders bent u te laat op die Belgische zender. En wilt u Johnny Depp of Stingers zien in een heel andere setting? Kijk dan naar de nep documentaire van Ricky Gervais van The Office... over een acteur met een dip in zijn carrière. Lijkt me leuk. Half elf, BBC Two. En meer zin in een lekkere heavy metal rockband... Classic Albums gaat over Black Sabbath. Met Ozzy Osbourne en Tony Lommie. Om vijf over half twaalf op Canvas. Met een ladertje vanavond. Lunch, Jurgen van der Berg. We gaan het hebben over datajournalistiek. Het wordt steeds uh, moeilijker voor journalisten om uh, in die hele datapap uh, de juiste dingen eruit te vissen. Uh, er is in het oosten een uh, conferentie over. Uh, daar gaan we zo meteen contact mee leggen. In het oosten van Nederland? Het speelt zich af. Het heet uh, onder het mom Regiohek. Uh, gaat dat gebeuren? Uh, Mediaforum met uh, Joost Niemuller en Kees Schaapman. En de stelling straks om half twee in stand.nl. Het is hoog tijd om de eurozone te verkleinen. En wie roept dat? Nou, dat roept, uh, Merkel roept het zelfs een beetje. Maar we gaan erover praten in ieder geval met Corien Wortman... Europarlementariër voor het CDA. Ja, en daar uh, wordt nu gestreefd mogelijk naar de euro en de neuro. Ik ben heel <lacht> benieuwd. <lacht> Zometeen in lunch, we er alles over. Tussen kwart van twaalf en twee uur. Surf naar de gids.fm. Ik ben er morgen weer. Wij vroegen ons af... Bij welke discussie of gesprek zou jij het liefst willen zitten? Vanavond om 7 uur. Welk gesprek zet Nederland dan op 1, wat op 2 en wat op 3? Jack Spijkerman. En ieder goed antwoord op de juiste plek levert 2 punten op. Luister naar Kunsthof. Na de breek het antwoord en dan ook de finale waarin we het onder andere over onze zwarte Piet gaan hebben. Vanavond van 7 tot 8, Jack Spijkerman. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.